We elkaar toch al zo lang, maar ik heb nog altijd geen idee wat jij nu eigenlijk thuis uitvoert. Lees je wel eens wat, behalve voor je werk dan? Weinig. Wat dan bijvoorbeeld? Toch met Oscar Lewis. En waarom weet ik dat dan niet? Maar daar ben ik bijzonder op gesteld, op Oscar Lewis. Weet jij dat dan niet dat je een strenge scheiding maakt tussen wat je thuis en op je werk doet? Nee. En ik zou ook niet weten waar dat goed voor was. Maar jij hebt ook geen werk meer. Maar ook dan, ik heb dat nooit gehad en het lijkt me eerlijk gezegd om gezond. Dag meneer Beerta. Wat? Een merkwaardig persoon. Is dat een vriend van je? Het is iemand die mij een keer om raad gevraagd heeft. Het zou me de raad geweest zijn. <coughs> Zo zou je het... ...kunnen noemen. Hij deed me een beetje denken aan Kipperman. Laatst liep ik achter hem de stationsrestauratie binnen... ...en toen had hij een scheur in zijn spijkerbroek ...waardoor je zijn bil kon zien. En daar zullen de mensen ook wel het hunnen van gedacht hebben. Kipperman is een rare scharelaar. Nee, maar wie had dat gedacht? Dag, Beerta. Ik neem aan dat je naar hetzelfde onderweg bent als wij. Ik kan het me niet anders voorstellen. Hebben jullie er bezwaar tegen wanneer ik me bij jullie vroeg? Al hadden we dat. Dan sluit ik me bij jullie aan. Wij reizen eerste klas. Ik ook. Anders reis ik altijd tweede, want ik ben een zuinig man. Maar Buiten de, rest, de maan, wil altijd eerste reizen. Als ik geen eerste reis, wie moet het dan reizen? Ik heb die literatuur nog voor je opgezocht. Bijzonder attent van je. Je hebt er toch niet al te veel tijd in hoeven steken? Daar heb je me bijzonder veel plezier mee gedaan. Hartelijk dank. Manda Kraai heeft het bij elkaar gezocht. Ik zal haar een briefje schrijven. Dat lijkt me nou niet nodig. Doe het maar eens mondeling. De enveloppe geef ik je terug... met een kleine correctie. Ritsaard is met AE. <lacht> dat is het niet. Ik neem je niet kwalijk. Het is de ijdelheid van mijn oude heer... die met alle geweld een middeleeuwse ridder van me wilde maken. Dat is hem wel niet gelukt. <lacht> wat dat betreft sta ik met beide benen op de grond. Als jongen ligt mij dat het mooiste wat er is... een middeleeuwse ridder te zijn... ...met een paar schildknapen. Bijvoorbeeld. <tie> Hebben Kipperman en Van der Meulen nog gereageerd op jouw artikel? Een voortreffelijk artikel trouwens. Ik heb het met veel plezier gelezen. Ik denk niet dat ze daarop reageren. Dat zou me verbazen. Op Van der Meulen heb ik het niet. Hij werkt me te veel op een rat. <tie> Hij is dikker geworden de laatste tijd. Je hebt ook dikke ratten. Ze zullen er vanmiddag wel zijn. Denk je? Munting en zij zijn oude vrienden. Is Munting fout geweest? Iedereen in ons vak is fout geweest. Behalve wij vieren dan. Ik heb daar niet veel gelegenheid voor gehad. Ik wel, maar als ik dat geprobeerd had... had mijn oude heer me het huis uitgeschopt. Een van de weinige dingen die ik in hem kan waarderen. Nee, ik wist dat niet. Munting heeft me pas nog verteld dat hij op zolder... alle grammofoonplaten met de redenvoeringen van Mussert had gevonden... Hij heeft ze nog één keer beluisterd... en vervolgens vertrapt. Kijk, dat zou ik dus nooit gedaan hebben. Ik ben naar de vurer aan in Berlijn en heb hem gezegd... niet als particulier, maar als leider de NSB... dus namens u, Eén, dat naar mijn mening het welzijn en het voortbestaan... van het Nederlandse volk alleen gewaarborgd kan worden... in het lotsverbonden samenhouden van alle Germaanse volken. Dag meneer Van der Meulen... Oh, dag meneer Koning. Ik had u niet gezien. Wat van de der Meulen er achteraf van zou denken, interesseerde me. Maar zelf voelde hij het niet als een overwinning. Typerend was het wel. Oog in oog ben je correct, beleefd, minzaam, maar je spaart elkaar niet. Ideaal zou zijn als mensen elkaar rustig weg konden meedelen dat ze elkaar een klootzak schoft ...of een onbetrouwbaar individu vonden... ...vervolgens kalm hun glas leegden... ...elkaar een hand gaven en ieder hun weg gingen. Hij grijnsde bij die gedachte. ...en stelde toen met enige spijt vast... ...dat de meeste mensen daar anders over denken. Dames en heren... ...mag ik even uw aandacht? Het is vandaag een bijzondere dag... ...voor het Zeemuseum. Want niet alleen gaan we zo dadelijk afscheid nemen... ...van onze directeur, meneer Munting... ...maar bovendien wordt op dit ogenblik... ...in het kerkje op het terrein van ons museum... ...het huwelijk voltrokken... ...tussen een protestantse jongen... ...en een katholiek meisje... ...op neutraal terrein. Dat is daarom zo belangrijk... ...omdat het bewijs dat meneer Munting erin geslaagd is... ...van het museum... Een levend onderdeel van de gemeenschap te maken. Dames en heren, ons museum leeft. Een hartelijk applaus voor de heer en mevrouw Munting. Gedragen door de zekerheid dat dit Hermaanse gemeenschappelijke belang voorgaat voor het belang van ieder volkeren afzonderlijk. U staat hier toch niet te uh, treuren? Nee, ik denk na. Nou. Je ziet eruit alsof je hoofdpijn hebt. Wil je misschien een stukje marsenpijn? Helpt dat? Ja, dat heb ik van Gunterman geleerd. We hadden het er laatst over. En toen zei hij dat hij ontdekt had dat het van marsenpijn overging. Maar sindsdien heb ik altijd een paar rolletjes bij me. Na de feestelijke bijeenkomst van gisteren... wil ik aan het begin van deze nationale feestdag... graag naar u zo allen koningin Juliana... en ik wil het ook namens hen die in Suriname... en de Nederlandse Antillen wonen... hartelijk geluk wensen... met haar regieënsublieem. Hier is Curaçao. Na een hele week feesten... zijn we op Curaçao dan zo ongeveer... aan het sluitstuk van de feestelijkheden gekomen. Zeg, jonge dame, jij, jij bent van het meisje schuld. waarom vieren we eigenlijk feest vandaag? Ja, zeg het maar, hè... Vanda de koningin is vandaag 25 jaar geworden. Wat heb je? Wat is er? Niks. Je huilt? Ik huil niet. Je huilt wel? Waarom is dat dan? Om die mensen. Om die mensen? Omdat ze gelukkig zijn, geloof ik. Ja, dat is gek. Ik begrijp het zelf ook niet. Dat is gek. Je bent ook zo gespannen de laatste tijd. Ik? Ja. Ik zie het aan je ogen. Aan mijn ogen? Aan je ogen. Hoe dan aan mijn ogen? Nou, gespannen. Gespannen ogen. Zou het daarom zijn? Natuurlijk is het daarom. Zo doe je het toch nooit... Dank u wel. Dat was een voor Balk zo ongewone vertrouwelijkheid. Tegelijkertijd te beseffen wat hij op het bureau miste sinds Beerta geen directeur meer was. Het was onpersoonlijker geworden. Wat ontbrak was de illusie van solidariteit. Al was als het erop aankwam solidariteit ook bij Beerta ver te zoeken. Het waren maar vage gedachten die vervluchtigden. Is dat dat nieuwe meisje? Ja, die werkt nu bij volkschaal. Debbie Wildeboer. Heeft hij niet aan jullie voorgesteld? Nee. Nou, dat is dat een nog missen. Ze lijkt een beetje rotje. Vind je niet? Ja, daar heeft ze wel wat van. Hetzelfde dikke kontje. Oh, dat weet ik natuurlijk. Ik heb er inderdaad Dat Koos niet. Hebben jullie dat gelezen? Van die man die een baksteen in de spoelbak van zijn wc heeft gelegd. en heeft uitgerekend dat dat 30 miljoen liter per jaar zou besparen. 30 miljoen, dat is nogal wat. Ja, als iedereen dat deed. Maar. Die mevrouw die vier van de vijf keer een groenteblik gebruikt, komt tot een veel hoger getal. Vier van de vijf keer zijn wat moet je, je daarbij voorstellen. Verloren van te maat, heet die man dan ook. Ze zouden beter de minirok kunnen afschaffen. Dan krijgen ze het maar van aan hun blaas. Ja, gek. Je moet de spijkers in die bril staan, dan bedenken ze het helemaal twee keer. Ik ken mensen die hun wc-bril met bont bekleed hebben. Met, met bont? <laughs> Dat is een zo'n onvraag. <laughs> een kop koffie graag. En minder olijfolie eten. Maarten, heb jij attaches bij het PBF? Nee. Dan zal ik een andere weg moeten zoeken. En minder bier. Wat dacht je daarvan? Geen kwaidervan meer. Wat, wat, wat is het PBF? Wat? wat? Wat is het PBF? Oh, het PBF. Ik denk dat dat het Prins fonds is. Heb jij daar geen artasjes? Nee. Ik heb nergens attaches. Oh. Juist. Je ziet er gelukkig weer wat beter uit. Vorige week zag je helemaal huh, groen. Vorige week? Wat was het dan vorige week? <laughs> Dat weet ik niet. Ik ook niet. Een brief van Pieters. Wat schrijft hij? Lees jij maar eerst. Ik. Kan het bezwaar van Beerta tegen het artikel van Boeijs bilken en ik zal het terhalve niet plaatsen. Van mijn kant ernstige bezwaren tegen het artikel van mevrouw Piebinga dat de heer Koning aan de heer Nielsen heeft toegestuurd. Daar was ik al bang voor dat het gedonder zou geven. Pieters is er de man niet naar om iets over zijn kant te laten gaan. Mevrouw Piebinga heeft het bij herhaling over Nederlanders, was kennelijk. Hollanders en Vlamingen bedoeld. Deze Nederlanders staan volgens mij bij de IJslanders bekend om hun zuinigheid. Wat misschien een karaktertrek van de Hollanders, maar zeker niet van de Vlamingen is. Dat in Vlaanderen nog wel een hartig woordje over dit stuk gesproken zal worden. En ik wil om die reden eerst het advies van een Vlaamse specialist inwinnen alvorens een beslissing te nemen over al of niet plaatsen. En ja. moet eerst nog eens over denken. Het lijkt mij het verstandigst om maar in te binden. Daar is natuurlijk geen sprake van. Je moet het zelf maar weten, maar ik ga hier geen ruzie over Ik maken. schrijf die brief. Ik zal er eerst nog maar eens een nachtje over slapen. Je moet nooit meteen reageren. Dat hoef je mij niet te zeggen. Als je er maar aan denkt dat ik niet uit de redactie van Ons Tijdschrift wil. Zo ging het altijd daar bond in tot hij als een hoop vuil in de hoek lag om dan, als niemand meer op hem lette, glimlachend weer op te staan. En hij zelf bond in tot hij barstte. En dan viel er niet meer te glimlachen.